Winecast met Dennis van den Buijs. Welkom bij een nieuwe aflevering van Winecast. Ik heb het verteld in de vorige afleveringen. Ik ben uh, met Kaap Wijn de Leeuw op tour doorheen Zuid-Afrika. Heel veel mooie domeinen aan het bezoeken, net zoals vandaag. Almenkerk in Elgin Valley. En ik zit hier met ja, de bezieler, de stichter, de eigenaar van Almenkerk. Dat is Joris van Almenkerk. Joris, goeiemorgen. Goeiemorgen, ja. Blij dat jullie hier zijn. Joris, misschien moet je eens vertellen, wat zien we hier? Ik heb nog nooit, denk ik, op een mooiere plek een podcast opgenomen. Ja. Het is natuurlijk moeilijk te beschrijven in woorden, maar we zitten hier op een, uh, wat ze in het Afrikaans, een stoep noemen. Op een terras met uh, zicht op onze wijngaarden. Uh, de glooiende heuvels en een bergketen op de achtergrond. We weten, maar we kunnen natuurlijk niet zien, dat net achter die bergkam de oceaan begint. Uh, op 14 kilometer in vogelvlucht. Dus als de wind van het uh, oosten komt, of van het uh, zuidoosten komt, dan kunnen we echt die zeebries hier uh, ruiken. Want we zitten hier in een koeler deel van Zuid-Afrika, hè? Klopt, Elgen is de koudste wijnstreek in Zuid-Afrika. Daar hebben ze natuurlijk alle klimaatdata uh, voor, uh, maar dat voel je vooral hier smorgen je. Dus, uh, toen jullie toekwamen, hing hier nog wat mist slierten tussen, uh, tussen de, de glooiende bergen. En uh, het is nog altijd lekker koel. Cool. Ja. Uh, het wordt 30 graden vandaag, maar nu is het nog lekker koel. Cool. Ja. Laten we misschien straks wat ingaan op uh, Terwaarde Streek hier, maar jouw wijnverhaal. Hoe ben jij hier terechtgekomen en het idee gehad om een, een wijndomein te starten? Goh, ja, onze eerste introductie voor Zuid-Afrika was uh, eigenlijk mijn vader die een vakantiehuisje gekocht had in Plattenburg bij, Dat is hier een, een dorpje op 500-600 kilometer van. Vonden wij maar niks, maar dan zijn we de wijnlanden gaan bezoeken en ja... Uh, top overkloten en uh, verliefd geworden op, uh, op, op de, de wijnlanden en, en, en heel het concept eigenlijk. En dan beslist om, om op het einde van onze studies in België naar Zuid-Afrika te verhuizen en te proberen of het iets was. Ik heb een paar jaar in de wijnindustrie gewerkt en dan uiteindelijk beslist, en samen met de familie, om, um, om die, de farm te kopen. Uh, niet wat we in gedachten hadden, eigenlijk waren we in Stellenbosch, Parles, Somerset West aan het kijken. Maar uiteindelijk is het, ja, in Elken geworden, eh, essentieel is het een appelstreek. Van de 8.000 hectare landbouwgrond is er 7.000 appels. De druiven vormen een minderheid hier, maar het is wel de koudste wijnstreek waar je druiven kan groeien in, eh, in Zuid-Afrika en, ja, by extension in, in Afrika. Mm -hmm. en, en dat, dat ja, stelt ons in staat om wijnen te maken die eh, een zekere fraîcheur hebben eh, en ook ...de stijl te kunnen maken die, die wij in gedachten hadden. Uh, we zijn opgegroeid met Franse wijnen en uh, dat is een zekere stijl. Zuid-Afrikaanse wijnen zijn vaak wat zoeter, wat fruitiger, uh, soms wat groter... Um, en wij willen fijnere, meer gastronomische wijnen maken. Je sprak over die appels, die staan hier ook nog hè? Op, op jullie domein. Hebben jullie die geplant? Hebben jullie appelbomen moeten rooien om wijngaarden te starten? Hoe was het toen jullie hier begonnen? <laughs> ja, ja, nee, de, de boerderij zelf, de, de, Er was niet veel van over. Het is eigenlijk uh, kapot geboerd geweest door de vorige eigenaar. Er waren 32 hectare appelbomen waarvan we er... 3,5 gehouden hebben, al de rest hebben we uitgetrokken. Veel van die blokken waren, of, of geen commerciële appelsoorten meer, uh, niet ge, gesnoeid voor vijf jaar. Sommige blokken waren aangeplant om eigenlijk kunstmatig de waarde van de farm te, te verhogen. Maar, uh, maar die groeiden niet. Um, dus ja, we hebben eigenlijk heel veel moeten uittrekken. We zijn onder nul begonnen met de boerderij. Zelfs die, de, de irrigatiepijpen waren asbest. We hebben alles moeten uithalen opnieuw, alles eigen. Ja. En zo'n appelboom, hoe diep is die geworteld als je dat moet rooien om, om aan wijnbouw te beginnen? Is dat eenvoudig? Is dat toch een karwei? Uh, dat hangt er natuurlijk vanaf, hoe diep je, je, je grond is. Dus hier in, in, in Zuid-Afrika zitten we met heel oude, verweerde gronden. Uh, het is, uh, Bordeaux stoeft met uh, gronden die 2 miljoen jaar oud zijn. Hier kijken we naar 7 miljoen jaar gronden die aan de, aan de oppervlakte zitten. Dus hoe dieper de grond is, hoe, hoe dieper de wortels zullen gaan. Dus ja, in sommige blokken hebben we echt heel diep moeten graven om, uh, om die oude appelwortels eruit te krijgen. Ja, ja. ja. ja Dat dus is een werk van lange adem uh, geweest. Maar dan uiteindelijk gaan jullie aan de slag. Wat hebben jullie aangeplant hier? De bedoeling was eigenlijk om een beetje te kijken wat dat we konden uh, planten. Dus we hebben naar de buren gekeken. Er waren toen nog maar vijf wine farms in, in Elgin. En de meeste deden, omwille van het koele klimaat, de koelere wijnsoorten. Dus Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Noir. En um, ja, hier en daar een, een Merlotje en een Cabernet Sauvignon. En ja, wij dachten, ja, we moeten toch wel um, onze stempel erop drukken. Dus we zijn, we zijn uh, echt groot gegaan in Chardonnay en Sauvignon Blanc. Pinot Noir was voor ons heel moeilijk te verkopen, we zijn, terwijl we zo in de verkenningsperiode waren, zijn we veel wine farms gaan bezoeken en zelfs de grote jongens van, van hemel en aarde en hier in, El, in elke zeiden dat ja, Pinot Noir is een moeilijke druif en ja, twee van de tien jaren zijn echt top en de rest is, is oké. Okay. Um, en dat klinkt allemaal niet echt aantrekkelijk nee. als je bezig bent met je financieel plan en je, en je, je, je toekomst te, te plannen. Dus we hebben eigenlijk gekozen om geen Pinot Noir aan te planten. Um, daarbij komt dat ja, als je Pinot Noir in Zuid-Afrika bekijkt, is het, het zijn heel mooie Pinot Noirs. Vaak heel primair. Uh, maar als je dat dan begint te vergelijken met een Franse of een Nieuw-Zeelandse of een Pinot Noir van Oregon, ja, dan... Um, dan, dan, dan kom je tot de onvermijdelijke conclusie dat zelfs de koudere streken van Zuid-Afrika eigenlijk nog iets te warm zijn voor een druis zoals, mm. zoals Pinot Noir. Dus we hebben gekozen om meer de Merlot-tour op te gaan. We maken een, een zeer mooie Merlot. Die Merlot in Zuid-Afrika is moeilijk, omdat het te snel rijpt. Dan zitten er nog groenere uh, smaken in de druiven. En omwille van ons klimaat en het feit dat we uh, echt met... Uh, precision viticulture werken. We gaan blaren plukken, we gaan de schouders van het rossen verwijderen, we gaan aan 90% verizon gaan we die laatste 10% uh, druiven die niet gekleurd zijn uh, gaan, uh, gaan droppen. En ja, met die precision en het klimaat samen kunnen we echt een heel mooie melo maken die geen groene smaken heeft die perfect op, uh, op, op rijpheid is. Dus Hoeveel hectare heb je nu aan Wijngaarden? Uh, de boerderij zelf is iets meer dan 100 hectare en we hebben het mooi verdeeld. We hebben 15 hectare Druivenranken en 15 hectare appels. Ja. Die appels die blijf je wel doen? Ja, dat is, dat is de, grote, de grote bedreiging voor de viticultuur in Elken is eigenlijk de appels. Per hectare verdien je veel meer geld met appels dan met druiven. De enige manier om dat uh, te negeren is om je wijn duur genoeg te kunnen verkopen. En daarom ga je zien dat de wijnen van Elken iets duurder zijn dan van andere streken. Maar de kwaliteit is na van hand. Het valt mij op als we hier rondrijden. We zitten ook in het uh, seizoen dat er nog veel appels aan de bomen hangen. Uh, het zijn heel rijke appelaars en perelaars in vergelijking met uh, de appelstreken bij ons. Uh, ja, hoeveel er hier aan hangen, het is niet te doen eigenlijk. Hè? Ja, dat verbaast me ook altijd. Want mijn broer woont in, uh, in Limburg bij sint Ruiden. Uh -huh. En als ik daar verblijf en ik ga dan s morgens gaan, uh, gaan lopen tussen de tussen de appels. Ja, die mannen krijgen iets van 50, 60 ton per hectare. Hier is dat dubbel. Makkelijk. En het zijn grotere bomen, er is gewoon ja, er is meer zonneschijn, en zeer vruchtbare gronden en, en op die manier. Ja. Wordt het nog eens zo moeilijk voor de wijn om daarmee te competeren? Ja, want, want je zegt uh, appels brengen meer op dan druiven of wijn per hectare. Maar ooit is dat toch anders geweest? Er zijn toch appelcrisissen ook geweest die zwaar hebben ingehakt hier in de streek, dacht ik. Ja, absoluut. In de periode 2003-2004 was er een, uh, een, een, een appelcrisis eigenlijk. Uh, de boeren spreken nog altijd van de um, clusterfuck. Het uh, is dus de combinatie van een sterke rand, waardoor ze weinig euro's kregen voor hun uh, exportappels, en een monsteroogst in Europa, waardoor dat de, de vraag uh, heel wat minder was, en, en een plaag in de appelboorden hier, een combinatie van ja, een paar factoren. En in die periode van twee, drie jaar zijn er negen boerderijen, grote boerderijen in Elgen verkocht geweest, aan uh, winefarmers van Stellenbosch. De, en het zijn grote namen, hè. we spreken van Tokara, Telima, uh, Klein Constantia, Vrede en Lust, die allemaal grond gekocht hebben hier om druivende planten en, uh, en daardoor ja, is, is, uh, is elke eigenlijk op de kaart komen staan. Ja. En nu dan terug bedreigd, omdat als je het misschien niet doet op een zeker niveau of in Marten aan een prijs kwijt kan, dat het weer interessant wordt om die appels daar te zetten. Absoluut, ja. En, um, een jaar of vijf geleden zaten we iets meer dan 700 hectare en nu is het alweer onder de 500. Uh, dus er worden meer en meer wijngaarden opgeofferd om, om opnieuw appels aan te planten. Ja. Mm -hmm. ja. Ja. Terwijl je ook net merkt dat er wel meer vraag of interesse is naar zeg maar, die koelere wijnen, uh, waar wat meer aciditeit in is, waar je andere aroma's dan dat uitbundige tropische vindt, of dat heel rijpe fruitige waar je van sprak, zeg maar de clichés van Zuid-Afrika. Hoe zie jij de wijntoekomst hier in Elgin evolueren met alles wat je al verteld hebt daarnet? Ach, ik denk uh, de toekomst voor Elgin wijn is, is zeer rooskleurig. Hè. Aan de ene kant zie je dat op de lokale markt heel mooi. Onze streek Elgin produceert minder dan 2% van het volume van de Zuid-Afrikaanse wijnen. Maar je kan hier gelijk qua toprestaurant binnenstappen en er gaan 5, 6, 7 verschillende wijnen van Elgin op de kaart staan. We zijn oververtegenwoordigd in... Uh, in de restaurants en dat is gewoon omdat die kwaliteit er is. Hè. Ja. Dus dat is het ene wat je ziet. En het andere eh, is: oh. voor, voor heel lange tijd zijn alle wijngaarden in, in, in Elken van jonge wijnblokken gekomen. En nu, ja, onze blokken zijn nu 20 jaar oud. En je ziet echt, ja, de, de, de opbrengst gaat misschien iets naar beneden, maar de kwaliteit en de, de concentratie en de complexiteit uh, gaat alleen maar omhoog. Ja. Dus het wordt, uh, ja, de wijnen worden alleen maar beter. Ja. We zitten trouwens midden in de oogst, want toen we hier aankwamen, we hebben erbij gestaan toen er geplukt werd. De drijven worden ook binnengebracht om geperst te worden. Hoe, uh, hoe is het geweest of hoe loopt het op dit moment voor dit jaar? Ja, we zijn zeer opgewonden over deze oogst, ja. Echt waar, uh, heel mooie zuren, mooie rijpheid, maar aan iets lagere suikergehaltes dan andere jaren. Dus we zitten eruit dat we mooi volrijpe wijnen gaan maken met wat lagere alcohol. En dat is waar de markt precies naar op zoek is <laughs> natuurlijk. Mm -hmm. ja. Pas op, wij trekken ons niet veel aan van de markt in die zin dat uh, we maken echt niet veel wijn maken. En dat klein beetje wijn dat we maken, uh, hebben we gezegd dat we gaan gewoon wijn maken die wij graag drinken. ...en dan gaan we op zoek naar mensen die dezelfde smaak hebben in wijn... ...en dan gaan we het aan hun verkopen. Ja. Jullie vinden uh, elkaar wel... Je hebt hier trouwens ook een, uh, een polo-shirt aan... ...van de oogst van dit jaar, uh, denk ik. Elk jaar een nieuw shirt. Ik zag er een aantal ophangen in de, in de wijnkelder. Klopt, we hebben uh, de t-shirts ingekaderd in de wijnkelder. En we zijn in 2009 begonnen, dat was de eerste oogst. En nu zijn we met de zestiende oogst bezig. En het wordt moeilijker en moeilijker om een, uh, een nieuwe kleur te vinden... <laughs> Dus binnenkort gaan we moeten kijken naar een, een bolletjes-trui of een, <laughs> <laughs> of een striepjes-trui. Ja. Ja, ja. Een van de dingen die ook heel prominent op jouw shirt staan, is Conservation Champion. En een logo van een, ja, een vogel op de, de typische Zuid-Afrikaanse bloem. Wat wil dat zeggen? Wat doen jullie in de wijngaard dan voor de ecologie? Want daar gaat het over, denk ik dan. Hè? Ja, dat is voor ons uh, meer en meer belangrijk geworden. Is, we moeten echt... Uh, ik heb twee dochters, 15 en 16. en het, het is waarschijnlijk dat we op een bepaald moment de boerderij gaan moeten overdragen aan hen, dus onze focus ligt echt op de grond. We willen de gezondheid van de ondergrond, van de, van de soil, echt bewaren en, en, en eigenlijk opwerken. En daarvoor doen we enorm veel werk. We hebben alles van onkruiddoders geband, we gebruiken alleen maar biologische producten uh, voor de zwammen en de, de insecten te bestrijden. En ja, er wordt heel veel gewerkt met compost. Al onze stengels en alles wat in de kelder geperst wordt, wordt herwerkt over een periode van negen maanden tot, uh, tot een mooie compost. En dat gaat dan weer onder de wijnranken zodanig dat de, dat de cirkel rond is. En die, die accreditaties van Conservation Champion is ook. Ja, we hebben, uh, ik denk het minimum is 10%, maar we hebben 15% van ons land eigenlijk toegewijd aan het, uh, het heropwaarderen uh, van de lokale fauna en flora. Mm -hmm. um, we gebruiken gespecialiseerde irrigatie om water te besparen. En de, de, alle producten die we gebruiken, zowel op de boerderij als in de kelder, zijn um, gecertificeerd als vriendelijk voor de mensen. We moeten hier niet rondlopen met, uh, met maskers of veiligheidsbril, want alles is, uh, alles is ja, heel super light. Ja, ja, maar je ziet het ook als je hier rondwandelt, door, of kijkt door de wijngaard. je ziet die appel staan, dan zie je een verwilderd blok met een aantal, ja, terwijl net een vogeltje hier ja. passeert. Uh, <laughs> die van een Flora, kan je daar misschien iets over vertellen? Wat zie je hier? Wat vind je hier zo allemaal? Ja, is, de, de, de diversiteit is hier enorm. Uh, die die bufferzones waar je nu van sprak, dat is, tussen elk blok hebben we eigenlijk een zone aan natuurlijke vegetatie waar de natuurlijke vijanden van de insecten die we nu willen hebben, kunnen overwinteren, kunnen overleven. En ja, daar kunnen de vogels ook uh, thriven We hebben bokjes, kleine bokjes op de farm. Uh, er is een rooikat, een karakal, die in ons bos waarreert. Daar zijn onze mannen verschrikt van. Um, en Wat is dat, een rooikat? Is het een soort luipaard of katachtige? Ja, het is vergelijkbaar met een puma. Dus uh, een heel grote kat en best wel agressief, ja. Uh, zeker als er, als er kleintjes bij zijn. En, uh, we kunnen altijd zien als de, als de rooikat op jacht geweest is, want die pakt een vogel en die gaat hem helemaal pluimen en de, de, de pluimen mooi in een cirkeltje rond het karkas laten liggen. Dus als je, daar, als je een karkas van een, van een grote vogel, van een fazant of van een, een, een guinea ziet liggen met de veren er mooi rond, dan weet je dat de karakal weer toegeslaan heeft. Okay. Ja. Maar dus iedereen is hier als de dood voor dat beest? Absoluut, absoluut ja. Heb jij, heb jij het al gezien? Ja, ik kan, ik kan je bijna garanderen als we vanavond een vijver op de motto springen en op de boerderij rondrijden, dat we hem gaan zien. Ja. Okay. Ja. Want is die ook gevaarlijk voor de mensen? Niet echt, tenzij dat ze kinderen hebben en dat ze, dat ze, dat ze voelen dat je te dicht komt. Ja. Ja, ja, ja. Ja, merk je dat dat ook is toegenomen, dan, die aanwezigheid van, van dieren in de buurt, sinds jullie anders zijn gaan werken? Ja, absoluut. absoluut. En het is eigenlijk op kleinere schaal begonnen. Het is dus begonnen met de insectjes. En dan kwamen de, de vogels... En we hebben hier nu een kikker-expert gehad die komen kijken is, die zegt dat de diversiteit hier rond onze dam zo groot is. En dat er, voor, voor mij bestaat er geen twijfel over, is het gewoon omdat we ja, gestopt zijn met al die chemicaliën. Hè? Je spreekt over onze dam. dat valt mij ook op als ik hier in, in Zuid-Afrika ben. Dat is natuurlijk heel anders dan in de Europese wijnbouw. Die dam, een soort waterreservoir dat elk domein heeft op zowat het laagste punt... Mm. Um, moet je dat heel hard aanleggen? Waar komt dat water vandaan? Hoe zit dat? Want Zuid-Afrika, we hebben ook het beeld van een paar jaar geleden, van Kaapstad gaat uitdrogen, geen druppel water uit de kraan, jaren zonder regen. Maar als je hier rondrijdt, je ziet overal gigantische bassins gevuld met water. Ja, dat klopt. <laughs> um, dus ja, we zitten hier met twee systemen. Eén is, uh, dus iets meer het binnenland in, heb je heel grote in catchment areas, waar al het water opgevangen wordt in grote, grote dams. En die worden gebruikt om de boerderijen te voorzien van irrigatiewater. En dan de dams die je ziet op elke boerderij, is eigenlijk een systeem van overflow dammen die al het overvloedige water, die um, op het op, oppervlak op loopt, gewoon opvangt en voorzichtig en georganiseerd uh, afleidt naar de rivier. Dus dat water van die dam gebruiken we eigenlijk niet voor irrigatie, dat is gewoon om... We hebben hier ja, een redelijk hoge regenval, vooral in de winter dan. Mm -hmm. En uh, dat, is, dat is een zegen, uh, maar soms is het ook uh, een beetje te veel. We hebben nu eind september uh, 2023 hebben we hier een overvloed aan regen gehad, overstromingen, enorm, enorme stukken van onze blok die weggespoeld zijn. We hebben wegen moeten heraanleggen. Uh, dus ja, iedereen denkt, Afrika is droog. Uh, het ziet er niet allemaal uit als een savanna hier. Nee, nee, nee. Zij, merk je dat ook dan in die, die 25 jaar, zeg maar, dat je hier bent? Dat, wat ze bij ons ook zeggen, klimaatverandering. De extremen nemen toe eerder dan dat je zegt, het wordt veel, meteen veel warmer of veel kouder. Dat het heel wispelturig is, een seizoen bijvoorbeeld voor druiven. Of valt dat hier nog wel mee? Ja, absoluut, een goede vraag trouwens. Uh, wij hebben vrienden in Kaapstad en vrienden hier in de... In Elken. En als iemand die een appartementje op Kaapstaat, in Kaapstad woont tegen mij zegt dat het klimaat aan het veranderen is, dan, dan neem je dat met de korreltjes uit. Maar als je buur, die hier al zes generaties boert, eh, tegen je zegt dat het klimaat aan het veranderen is, dan, eh, dan geloof je dat wel. En het is ook zo. Um, het, het is aan het veranderen. De winters zijn natter, de zomers zijn warmer. Um, de de winterchill, want dat is vooral voor de appels: heb je veel kouder nodig in de winter. En eh, wordt hier echt een probleem. Het is vaak niet koud genoeg meer in de winter. Dus ja, uh, maar het is meer extreme. Als het regent, regent het echt keihard. Uh, we hebben nu in november nog hagel gehad. Uh, echt van die gekke toestanden. Uh, dus ja. En, en Zuid-Afrika, heel Afrika eigenlijk, is al op zich een soort. Uh, uh, een soort proefbuisje voor extremen. We mm -hmm. zitten hier met, met een heel ja, ongerepte natuur, ongerept uh, klimaat. Mm -hmm. En als dat nog veel erger wordt, ja, dan, uh, dan moeten we gewoon creatiever worden. Hè. Ja, ja. Ja. Wel een leuke uitdaging. Ja, dat kan ik mij voorstellen. Um, hoeveel mensen werken er trouwens uh, voor jullie, voor Almenkerk of met jullie? Dus wij zijn een klein bedrijfje. We zitten nu momenteel met uh, 44 man permanent personeel en dan tijdens de oogst kan dat makkelijk meer dan 100 worden uh, met de pluk. En, ja, ik zie die trend in, uh, in Europa uh, en hier ook meer en meer komen dat alles uh, gemachiniseerd en geautomatiseerd wordt. Um, ik heb daar een beetje een probleem mee als, als ik uh, 100 mensen kan te werk stellen voor een dag, dat wil dat zeggen dat die honderd mensen voor hun familie eten op tafel kunnen zetten. Mm -hmm. uh, en als we alles met robots en machines gaan doen, dan uh, moet je je afvragen wat er, hoe die mensen dan um, aan, aan de slag gaan komen. Mm -hmm. dus, en ik denk dat er wel iets is die in, in, in Zuid-Afrika leeft, uh, meer dan in Europa, is dat als je een bedrijf hebt, dan ja, heb je ook een zekere sociale functie. En Ze vertellen je dat natuurlijk niet als je een stuk land koopt in Zuid-Afrika. Maar op het moment dat je tekent, worden je niet alleen eigenaar, maar ook ja, burgemeester, rechter, eh, sociaal werker, ambulance, chauffeur. Het komt er allemaal bij kijken. Voor je werknemers? Ja, voor je team. ja. Hé, ja. ja. We, we, we hebben hier ja, uh, makkelijk veertig man die op de boerderij woont. en ja, daar, daar komen, daar komen zekere, zekere problemen bij ook. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. Maar... Het het toont ook wel wat jij zegt, wat ik hier ook afgelopen week al, al merk. Het is ook wel een land dat echt op twee snelheden leeft. Je hebt mensen die alles hebben en heel veel mensen die heel weinig hebben. En daartussen zit, zit precies niks, behalve echt de gates en de beveiliging. Ik trek het op flessen natuurlijk, maar het moet toch een vreemde gewaarwording zijn om dat elke dag te zien of daartussen te leven, denk ik dan. Ja, het is zeker een land van uh, tegenstellingen. En extremen. De, de grote uitdaging voor de Zuid-Afrikaanse economie is dat ze een, een middenklasse moeten creëren. En dat komt eraan, in zekere zin. Aan de ene kant zien we dat het minimumloon elk jaar bijna dubbel zo snel omhoog gaat als de, de index van de consumentenkost. Dus er is een inhaalmanoeuvre daar. We zien ook dat er veel meer jobs gecreëerd worden in de, de middenstand. Uh, er, is ook, ja, er zijn nog altijd veel extreem rijken. En ik denk dat dat meer een, een Afrikaans dan een Zuid-Afrikaans probleem is. Er wonen meer miljonairs in Johannesburg dan in gelijkwaar uh, anders in Afrika. En dat is gewoon omdat Zuid-Afrika het, het economisch kloppend hart van mm -hmm. uh, heel, heel het continent is eigenlijk. Mm -hmm. en, en Ja, het is... Um, we worden die vraag vaak gesteld en als je hier rondrijdt en je ziet die blikken uh, huisjes langs de autostrade, ja, dan moet je, je natuurlijk afvragen wie woont er daar en, en, en wat gebeurt er daar allemaal. Ik denk dat er ook veel, uh, er is heel veel emigratie, veel gelukzoekers die van landen zoals Zimbabwe en uh, Mozambique. Ook Congolese taxichauffeurs hier bijvoorbeeld al gezien? Absoluut, die naar Zuid-Afrika komen om, uh, op zoek naar een betere toekomst. Mm. En, en dat is een, een goed recht, vind ik. Uh, dus ja, ze dus, dus, moeten ergens beginnen. Ja. Uh, en het is ook keuzes, denk ik. Uh, ik. Ik wil het niet minimaliseren, natuurlijk. Maar um, elk, elk blikkenhuisje heeft wel een, uh, een satellietschotel voor de, voor de DSTV. En, en iedereen heeft een gsm. En er is niet, niet echt veel honger. Um, dus ja, het zijn arme mensen. Maar het zijn, geen, het zijn geen, geen hongersnoodtoestanden. En keuzes maken, je kiest er bewust voor om dan mensen ook op de boerderij te laten wonen, zeg je? Ja, zeker weten. Uh, toen, toen wij de boerderij kochten, was de, de tendens was om zoveel mogelijk je mensen van de boerderij af te krijgen. Want hoe minder mensen op je boerderij wonen, hoe meer geld je kan krijgen voor je, voor je farm. Want de mensen wilden geen... We wilden geen, geen bewoners op de, op de boerderij. Uh, wij bekijken dat anders. Iedereen die op de boerderij woont, is, zijn mensen die beschikbaar zijn om te helpen als er een noodgeval is. En dat komt vaak van pas. We hebben hier uh, toch een paar keer per jaar een brandje. En... Ja, Hoe lang gasten. moet je wachten als er een gewone brandweer moet komen, of die bestaat hier misschien niet? Die bestaat, uh, maar het is, ja, het is inderdaad lang wachten en uh, het is ook vaak, uh, ja, het is, ze zijn maar met één of twee, uh, onze gasten hebben een sleutel van de workshop. Die gaan zelf de tractor gaan halen en die gaan zelf die branden blussen. Dat is, uh, dat is al een paar keer gebeurd, mm -hmm. uh, als er s'avonds nog moet gewerkt worden, ja, zijn ze beschikbaar. Als ze in een dorp wonen, dan, uh, dan gaat dat niet. Uh, dus ja, dat, uh, voor mij komt dat erbij, dat, dat die mensen op de boerderij wonen. Uh, mm -hmm. Het is ook een vorm van, van, van veiligheid voor hun en voor ons. Mm -hmm. ja. Werk je hier met beveiligingsfirma's bijvoorbeeld? Ja, dat is wel... Zuid-Afrika is een beetje Amerikaans op dat vlak. In de zin dat wij betalen voor onze eigen uh, scholen. We betalen voor de ziekteverzekering. Uh, dus alles wat, alles wat je iets beter wil hebben dan de, de lage standaard die de lokale overheid uh, voorziet, moet je voor betalen. En dat gaat hem ook over veiligheid. Dus alle boeren hier betalen samen... ...in om een privé-politiemacht hier te laten patrouilleren. Eh, het is op een heel vriendelijke manier. Ze werken heel goed samen met de lokale politie. Als er iemand gevat wordt, dan gaan ze zelf het bewijsmateriaal verzamelen... ...en die persoon met het eh, dossier en al gaan afzetten aan de, aan de rechtbank. Ja. Ja. ja, maar het is wel nodig dan om dat te doen... Ja, maar het gaat hem niet over incompetentie of gelijk wat. Dus gewoon, ja, we zouden moeten meer dan 100 politieagenten hebben in ons ja. dorp en we zitten met, uh, met minder dan 50. Ja, ja. Ja, dus dat is een beetje, ze zijn, ze zijn van goede wil, maar onderbemand. En, uh, en daaraan helpen wij dan mee. Oké, okay. misschien even wat meer terug naar uh, de wijn. We hebben het ook al over economie gehad. Waar zijn de markten voor uh, Almenkerk? Eh, want Vlamingen die in de wereld wijn maken, die kijken misschien naar België en de lage landen. Uh, maar je zit in Zuid-Afrika, waar heel veel Zuid-Afrikaanse wijn natuurlijk gewoon blijft. Hoe zit dat voor Almenkerk? Ja, we zijn sterk in de lokale markt. Maar voor ons is, voor ons is het vooral Benelux. België is onze beste markt. En dan Zuidelijke Afrika. Mm. Landen zoals Kenia, Zambia, Botswana zijn, onze, zijn echt grote markten voor ons ja okay. um, We zitten hier trouwens met een glas, of jij niet meer, <laughs> ik ja. nog wel. Okay. Je zei toen je het uitschonk, het is uh, rosé weer. Um, wat voor stijlen van wijn doen jullie allemaal? We hebben al Merlot gehoord, Sauvignon Blanc. Nu ook een rosé, is dit dan ook van Merlot gemaakt trouwens? Nee, de rosé is puur Cabernet Sauvignon. En die maken we van het blokje naast de dam daar. En, ja, het is, een, uh, het is een vroege pluk. We plukken voor rosé en we plukken voor rode wijn van dat blok. We gaan de rosé anders snoeien, een dirty pruning, zodat er wat meer scheuten uitkomen en daardoor de trossen in de schaduw rijpen. En dat vertraagt eigenlijk de expressie van of het rijpen van die, van die zoetere smaken. En daardoor kan je een frisse rosé maken die, die, ja, die wat hartiger is met een heel lichte tannine, omdat we dat in de pers eventjes laten macereren. En dat wordt allemaal geplukt vijf tot zes weken voordat we de, de rode wijndruiven van datzelfde blok plukken. Ja, ja. ja, oké, want het zit heel mooi op fruit inderdaad, maar die aciditeit die er ook mooi bij komt. Uh, van jullie wijnen, welke doet het het best in de verkoop? Of welke is de crowd pleaser? Oh, dat is een, een, een moeilijke vraag. Toen we in 2009 begonnen zijn, hadden we maar één wijn, de dus Sauvignon Blanc. En hebben we eigenlijk onze reputatie gebouwd op Sauvignon Blanc. En dan na een paar jaar is de Chardonnay uh, gekend geworden en sprak iedereen over de Almenkerk Chardonnay. En nu de laatste paar jaar met de Merlot, die, um, waar we eigenlijk ja, de, de viticultuur gefinetuned hebben en de, en de stokken wat ouder worden, is het nu opeens de Merlot die, uh, die ons paradepaardje is. Dus ja, het, is, het gaat dan mij eigenlijk om persoonlijke smaak. En allemaal, ik vind het allemaal heel mooie wijnen en uh, dat is een beetje vragen um, wie van je, van je dochters zie je het liefst. En wat zou je dan zeggen? Ik zeg tegen alle twee in privé dat ik hun de liefste vind. Ja. Ja, kijk, dan moeten ze niet naar wijnkaas luisteren of uh, <laughs> de vaderliefde van al die jaren aandichelen. Nee, uh, Joris, wat mag ik jou nog wensen in de toekomst, dichtbij, verder weg, voor jou en voor al mijn kerk? Goh, ook een goede vraag. Um, ik voel dat we het proces van de wijnen te verbeteren en de mooiste expressie te vinden van onze respectieve blokken eigenlijk nog maar net begonnen zijn. Uh, en er valt nog heel veel te doen. En als we dat kunnen doen met ondertussen uh, aan een groot, grote groep mensen uh, een levensbestaan verzekeren en daarbij nog eens het volhoudbaar maken en de gronden uh, in orde krijgen en iets moois achterlaten, uh, dan uh, dan zou dat een hele leuke bonus zijn. Ja. Dus ja, misschien ja, een, een, een legacy ja. opbouwen. Heel mooi, eh, want wat ik trouwens nog niet gezegd heb, jullie hebben hier ook iets architecturaal heel mooi neergezet. Hè? Um, ja, die, die zandstenen, strakke lijnen, platte daken, wat je hier niet zo vaak ziet, um, Het springt er ook wel uit binnen de Zuid-Afrikaanse wijndomeinen die we nu toch al bezocht hebben hier deze week. Ja, het is eigenlijk begonnen als een vierkantshoeve, een Vlaamse vierkantschroeven. We hadden honderden foto's van Vlaamse vierkantschroeven aan de architecten gegeven. En die zeiden van, ja, dat is wel tof. Maar um, mogen we daar een uh, contemporaire uh, toets aan geven? En uh, we zeiden, ja, doe maar. Ja, we hebben nog altijd de koer. De courtyard. Uh, maar normaal gezien is het, ja, is het hoofdgebouw uh, schuur, stalling en muur. Ze dus hebben de muur verlaagd om het zicht open te trekken. En de hoofdgebouwen, eigenlijk mooi daar rondgekaderd. Ja. Mensen moeten het maar eens komen bekijken, want jullie doen ook aan wijntoerisme, neem ik aan. Ja, nogal niet. Uh, het is, uh, we krijgen nu makkelijk drie tot vier keer per week Vlamingen op bezoek. Uh, en dan komen we altijd eens goeiedag zeggen. Ja. Wie het allemaal eens wil zien, de foto's, de informatie, de website. Ik ga het allemaal bij de show notes van deze podcast zetten. En ook op mijn website, wijncast.com, kan je alles rustig nalezen. Laat ook weten wat je van deze uitzending of aflevering liever vond. Dat kan door sterren te geven, of weet ik wel wat. Als je het niet goed vond, mag je dat ook zeggen. Maar bon, misschien moeten we dat voor een andere keer... Joris, ik ga jou hartelijk danken voor jouw gastvrijheid, want we gaan zo meteen ook nog een tasting doen hier van jouw wijnen. Bedankt uh, dat ik hier mag zijn. Het is een groot plezier en uh, veel, de veel groeten aan, uh, aan al onze Vlaamse vrienden. Hè. <laughs> voilà, ze mogen allemaal een duimpje geven. Dat was dus de nieuwe aflevering van Wijncast. Graag tot een volgende keer.